2 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De politie beschikt over software die geïnstalleerd wordt op computers van verdachten. Die kunnen zo in de gaten worden gehouden. Dat schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Volgens Opstelte is de software in een zeer beperkt aantal gevallen ingezet. Om wat voor software het precies gaat, wil Opstelte omwille van de veiligheid niet kwijt. Afluistermethoden in een woning mogen alleen worden toegepast bij ernstige misdrijven... waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan. Opstelt heeft zich door het Openbaar Ministerie ervan laten verzekeren... dat de software volgens de regels wordt ingezet. De brief van Opstelte is een reactie op Kamervragen van D66, SP en GroenLinks... naar aanleiding van berichten dat de Duitse politie over afluistersoftware beschikt. Canada stapt uit het verdrag van Kyoto. Daarmee is het het eerste land dat zich terugtrekt uit de overeenkomst... die in 1997 werd gesloten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken... Volgens de Canadese regering heeft het verdrag geen zin, zolang grote vervuilers als China en de Verenigde Staten het niet ondertekenen. Door zich terug te trekken voorkomt het land een forse boete. Het Kyoto-protocol vereist dat Canada eind volgend jaar de uitstoot met 6% heeft teruggebracht ten opzichte van 1990, maar dat gaat het land bij lange na niet halen. In Syrië is het dodental van het geweld tegen betogers opgelopen tot 5000. De hoge commissaris voor de mensenrechten bij de VN heeft dat gezegd. Onder de doden zouden zeker 300 kinderen zijn. De commissaris herhaalde haar oproep aan het internationaal strafhof. om het regime van president Assad te vervolgen. voor misdaden tegen de menselijkheid. Te midden van de aanhoudende gevechten waren er gisteren gemeenteraadsverkiezingen in Syrië. Volgens activisten kwam er op veel plaatsen bijna niemand stemmen. Dan het weer: vanuit het westen regen, langs de kust stormachtig. en op de wadden korte tijd kans op Windkracht 9. In de ochtend eerst onstuimig, maar smiddags wordt het wat droger. Temperatuur morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codet. Een hele goede nacht en uh, hartelijk welkom. Ja, de studio is toch een beetje omgetoverd nu. Ik heb dit eigenlijk nog nooit meegemaakt. Er liggen wat instrumenten hier op de grond. En uh, er staat ook in deze donkere decembermaand een kaarsje op mijn uh, tafel hier te branden. Nou, die laat ik ook de komende nacht gezellig uh, aanstaan. Dat, uh, dat vind ik wel passen bij deze maand. Uh, de man die we straks gaan horen in dit programma, die heeft voordat de wekker gaat in zijn hoofd is hij al bezig met wat hij die avond gaat koken. Het is geen droom, maar werkelijkheid voor kok Julius Jaspers. Zometeen gesprek met hem over het tv-programma Top Chefs en tips voor een goede voorbereiding van het kerstmaal. Het is geschreven door de Braziliaanse zanger George Ben. Vervolgens door velen gecoverd, waaronder Sergio Mendes en Elsa Soares. Ja, en ik heb vandaag even opgezocht wat het dan betekent, Mars Canada. Want ik heb eigenlijk er nooit over nagedacht wat er eigenlijk gezongen wordt. Maar Mars Canada betekent eigenlijk in die directe vertaling. Mooi niet dus. En dat verdere lied gaat over een bepaalde dans die uh, onder andere uitgevoerd gaat worden. Mars Canada dus van Elsa Soares. Samen met chefkok chef Robert Kranenborg is culinaire expert Julius Jaspers het gezicht van topchefs. Het is een reality kookwedstrijd van RTL 5. En zaterdag kwam zijn boek Smart Cooking compleet uit. Zijn filosofie koken en eten, dat moet wel leuk blijven. Een gesprek uit het Radio 1-programma Dit is de Dag tussen Thijs van den Brink en Julius Jaspers. Julius Jaspers, we kennen jou als een van de koks van het tv-programma Top Chefs. Je komt nu met een boek over smart koken. Wat is dat? Smart koken is heel erg goed voorbereiden en in vijf minuten afmaken. Bedoeld als je gasten hebt zonder stress een geweldige avond hebben. En de smaak van de saus goed. Ik kijk even wat de groente doet met de marinade. Hm. Ik vind het niet... Uh, beetje flauw, beetje saai. Beetje saai, beetje flauw. Niet mooi gesneden. Het is olieig en vettig. Ja. Nee, het is geen geslaagd. Het is niet zo goed. Dankjewel. wel. Provincie Friesland, Djoeke en Eddy. Saus uh, hebben we gedaan van een beetje van afval van de zeeduivel. En, uh... Afval? Nou, ja. eet smakelijk, chef. En hebben we hebben saus gemaakt van het afval van de zeeduivel. Ja, het klinkt, klinkt een beetje raar, maar in van. Nou, het klinkt buitengewoon ja. smerig. Ja, het klinkt buitengewoon uh, smerig. Ja. Het klinkt niet allemaal even aardig. Nou ja, het is ook niet altijd even. Het is ook niet altijd bedoeld als aardig. Het is een wedstrijd. En mensen willen daar uh, graag aan meedoen. En die willen ook graag winnen en verder komen. En, en hun famous five minutes hebben. Ja, en als je dan iets maakt wat gewoon niet zo goed is. dan moeten we dat gewoon wel vertellen. Het ja, kan allemaal veel erger. Hoe snel noem jij iets echt smerig? Nee, het klinkt buitengewoon smerig. Eigenlijk. Ja, dat dus is weer het anders. Als je nog. iets maakt van afval, dat klinkt gewoon niet heel erg lekker. Dat we echt iets, iets eten wat niet te eten is, dat gebeurt. Heel af en toe. En dan zeggen we dat ook. En vaak is het dan of verbrand, of geschift, of veel te zout, of dat soort dingen. Ja. En dat is ook al uh, de, de charme van het programma, dat jullie dat eerlijk zeggen. Want als je alleen maar complimenten uitdelen keken misschien niet zoveel mensen. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Je hebt een boek geschreven? Ja. Smart Cooking Complete. Ja. ja. In het voorwoord lezen wij... Eten beheerst mijn leven op een prettige manier. Ik word wakker en mijn eerste gedachte gaat uit naar eten. En dat hoeft niet per se het ontbijt te zijn. En dat begint eigenlijk al een beetje voordat ik wakker word. In zeg maar het laatste deel van uh, het slapen. Dat is niet per se een droom. Ja, het is heel bizar. Maar dan lig ik eigenlijk al een beetje zo tegen de wekker aan. Na te denken, wat zal ik vanmiddag, vanavond is gaan eten. Dat, dat uh, ontbijt, dat is vrij vast. Hè? Dat is uh, magere yoghurt met kruisli. Dus daar hoef ik niet heel lang over na te denken, maar de lunch en het diner, daar, daar moet ik wel even goed over nadenken. En dat begint voordat je wakker bent? Erg, hè? Ja. Ja, het lijkt mij een afwijking. Uh, dat denk ik ook, ja. ja. ja en, en vind je het een zorgelijke afwijking? Je kan er heel goed nee. mee lezen. Nee, ik ben wat te zwaar. Dat is het enige zorgelijke, maar verder vind ik het uh, een heerlijke afwijking. En heeft dat te maken met uh, de hoeveelheid die je eet of wat nee, je eet? Slecht. Je eet ongezond? Uh, niet per se, ja, noem het maar ongezond. Dat zijn niet per se de producten, maar het ritme en het tempo. Uh, vaak op hele rare momenten, uh, dan weer net te veel. Ik kan uh, uitgebreid borrelen met snackjes om een uur later weer te gaan eten, terwijl ik eigenlijk niet eens zo'n honger heb. Nee. Dus het is, er zit niet echt een logica en een, uh, en een soort stappenplan in, uh, in de dag wat betreft het eten. En dat, dat je dat al hebt voordat je wakker wordt, uh, heb je dat je hele leven al of is dat ja. later ontstaan? Nee. Als kind dan? Ja. Ach jongen. Ja, vreselijk. hè. <laughs> ja, ja, mijn ouders hebben het vreselijk weggekopt. Die ja. hebben het volgens mij zelf ook trouwens. Die hebben het zelf ook. Al... Ja hoor. Lex, jij kookt wel eens? Ja, ik uh, mag graag koken inderdaad. En op welk moment begin je dan na te denken over wat je gaat koken? <laughs> nou, bij mij is het heel vaak een kwartier van tevoren om te kijken wat er <laughs> nog in de vriezer zit. Of Dat, ik het vres af. gehaald heb die dagen ervoor of zoiets. Dat lijkt me veel normaler eigenlijk. Ja, maar ik, ik zeg ook helemaal niet dat het normaal is dat ik dat heb. Het dus, is redelijk abnormaal, maar het ja, beheerst mijn leven. Echt, ik kan er echt helemaal happy van worden om te bedenken wat ik vanavond in de pan ga gooien. Ja. Of, of ergens ga eten. Oh, daar heb ik zin in. Ik heb ook wel dat ik gewoon de ijskast weer dichtgooi en tegen de vrouw zeg, kom, we gaan weg. En dan gaan we ergens lekker eten, omdat ik want dat, dat, dat hele plan, wat je morgens al hebt bedacht, dat is dan ineens van tafel en dan, dan ga tuurlijk, je iets anders doen. Natuurlijk, want dan heb ik ineens ontzettende zin in... Uh... Mosselen. Nou, zijn mosselen? <lacht> nou, net iets wat ik wel oké okay vind, maar... Niet oké okay genoeg hoor ik. Nee, nee. Maar wel sashimi dan. Sashimi? Daar kan ik gewoon alles voor in de steek laten. Ik ook. Ja. Wat is dat? Rauwe vis. Laten we het zo noemen. Ah, oké. Okay. Ja, jachans, uh, en zalm. Tonijnzalm, zalm, octopus, uh, sushi en sashimi. Dus met of zonder rijst. Heerlijk. Kijk. Goed. Nou ja, oké. Okay. <laughs> Allerlei recepten in je boek. Ja. Voor wie is het bedoeld? Het is bedoeld voor uh, iedereen die van uh, lekker eten en entertainen houdt. Je hoeft niet per se van koken te houden, want het wordt heel erg uit, goed uitgelegd hoe je het moet doen. Maar het gaat erom dat als je s'avonds een, uh, een tafel vol hebt, dat je niet uh, uh, volledig overstuur, zenuwachtig, trillend, bevend, zwetend... nog de dingen staat te doen die je gisteren ook had kunnen doen. Ja, want heel veel mensen zijn waarschijnlijk nu al aan het nadenken over de kerstmaaltijd. Ja. Wat is jouw advies? Uh, mijn advies is, de kerstavond is op een zaterdag. Dus die zaterdag zijn de winkels nog open. Ik zou dan donderdag mijn boodschappen al doen. En eventueel dingen bestellen en op zaterdag ophalen. Nu al, hè, zei je. Nu al, ja. ja, ja. Nee, nee, de donderdag van tevoren. Dus de donderdag de 22e. Dan moet je bestellen? Ja, nee, bestellen is nu al. Ja, ik het nee, Nee, nee ja. maar naar de winkels gaan. En die, die, die, die biefstuk die je, uh, of, of die ossehaas die je op kerstavond wil eten... Die, die wordt niet die ochtend geslacht. Die heeft de slager donderdag al in huis. Want die heeft ook enorm stress. En spanning en druk. Dus die vindt het ook fijn als je het nu al meldt? Natuurlijk, als je het nu al meldt. En als je het niet op zaterdagmiddag komt ophalen. Dus dat zou ik doen. Ik zou het heel erg goed voorbereiden. Ik zou altijd iets gestoofd maken. Dat is makkelijk en vreselijk maar lekker. Maar dat kan je toch twee dagen van tevoren doen? Ja, en dan moet je uren bij blijven staan. Althans, die met, met stoven? Ja, dan moet je toch thuis blijven? Je moet wel thuis blijven. Ja. Dat is wel handig. Ja. Wil je de brandweer niet? Uh, de ongeluk zit in een klein hoekje. Nee, maar dan kan je toch 10.000 andere dingen doen in die tijd? Ja. Naar de radio luisteren? Bijvoorbeeld, ja. Om er wat te noemen. Ja. En die geuren in je huis. Van iets wat staat stoven de hele dag. daar nou, moet oh, je, zet je, je er vrolijk van. Oké. Okay. Ja. Nou goed, dan hebben jullie dat alvast geregeld. Dus je voornaamste tip is op tijd beginnen. Nu al, nu al je, je, je plan maken. Nu, ah. al, nu al eigenlijk bestellen dingen die, die lastig zijn. En grote kalkoenen en, en noem maar op. Nu al bestellen. Een paar dagen van tevoren ophalen. Zorgen dat je genoeg koelruimte hebt. En vooral de allerbeste is, maak geen dingen voor de allereerste keer. En maak het je niet te moeilijk. Het is een familiefeest met vrienden en gezelligheid. En, en dan, dan moet je niet met je handen in het haar zitten... omdat je denkt, oh, maar ik heb nog nooit een Christmas pudding gemaakt. Nee. En anders koop je er lekker een. Dat oh, kan prima. Ja? Het gaat om de gezelligheid. Oh. En, de, en, en de leuk. Nou, oh, daar, daar zou ik me wel voor schamen als ik, u, als ik uw soort mens was, denk ja, ik. Ja, dat kan. Koopt u wel eens iets kant en klaar? Ijs, heel af en toe. Uh, bladerdeeg. Ja... Er is... Een ongelooflijk lekkere taart uit Blaricum. Oh. Wow, die is lekker. En die kunt u zelf niet zo mooi nee, maken. Nee, maar ik ben nee. ook geen patissier. De zijn moeilijk, hè? Dat is ja. wel een van de moeilijkste dingen om te maken Absoluut. meteen. En het is nog de Italiaanse meringen, dus die is al een keer voorgegaard, zeg maar. Ja. heel lastig. Mm. Ja. Je eigen favoriete gerecht, wat ga je zelf doen met de kerst? Weet je dat al? <coughs> uh, hertenstoofschotel voor 43-man familie. Dus <laughs> Dan zou ik inderdaad niet op die dag zelf twee beginnen. dagen van tevoren is die al klaar en die schuif ik de oven in, in een grote Waarom ja, voorstelt het voorst? Houdt u van eten? Ja, ik hou wel van lekker eten, ja. En je kan bij jullie ook op wild jagen, toch? Nou, je, je niet. Uh, wij, wij jagen op wild. Dat is een, uh, het sluitstuk van ons faunabeer. Maar we zijn geen schietentent. Het is niet zo dat iedereen bij ons wild kan komen schieten, nee. Maar dat is wel te eten ook daarna. Wij, wij uh, verkopen het wild rechtstreeks aan de consument. Dat betekent dat wij hebben een hele goede uh, ambachtelijke slager in Oemen. En die maakt het allemaal klaar in pakketten. Van 4,5 kilo, en die verkopen wij. Die zijn dan diepvries in, in de diepvries bij ons op kantoor. En dan komen de mensen, die kunnen dat via de website bestellen. Oké, okay, je kan het niet zelf komen schieten en dan mm. zelf ook meenemen. Nee, dat lijkt me geen goed idee. De, de, de jacht is echt voorbehouden aan, aan, aan professionals. Ja, ja, ja. Um, Julius, ik heb ook gelezen, of gehoord, dat weet ik niet eens meer... dat jij tijdens het koken al wijn drinkt. Ja. Dat klopt wel eens. Dat ligt een beetje aan het moment van de dag. En het ligt eraan of ik zeg maar, professioneel bezig ben voor, voor klusjes, catering, diners. Je dan juist wel of juist niet? Dat denk ik absoluut niet. niet. Okay. Nee, nee, komt, mag, mag ik mag de, de achterflap van jouw boek citeren? Ja hoor. Open de flessen. Dat ja. Eerst de eerste zin. Open de flessen. Klopt. Omring je met de allerbeste ingrediënten. Ja. En aan de slag. En aan de slag. Open de flessen. Sojasaus. Uh, Meegelsurup. Oh. Uh, en vissaus. Uh, om maar wat te noemen. En witte wijn en rode wijn. Nee, dat klopt. Maar dit is een boek ontspanning. Dit is gezelligheid. Lekker in mijn eigen keuken. Tuurlijk drink ik daar een heerlijk glas wijn bij. Maar professioneel drink ik nooit in de keuken. Dat maakt het koken leuker. Nou, het is een totaal... Voor mij zelf is het een totaal beleving. Ik vind het heerlijk, lekker. Ik ben ook, als ik s'avonds uit de studio kom... ga ik thuis nog voor het hele gezin om half acht, acht uur... ga ik nog koken. Super. En dan heeft u al de hele dag uh, tussen de pot en de pannen gestaan. Klopt. Ja, maar het is ontspanning. De, het eerste is, is het werk en het tweede is ontspanning. Ja, ontspanning. Ik, Ondertussen ik, scan ik de krant, uh, praat ik met de kinderen... knuffel ik de honden, drink ik een glas wijn... En, uh, en ben ik aan het koken. Ja. U maakt dus dat programma. Wat is precies de bedoeling van het programma? Wat wilt u ermee? Wat wij uiteindelijk... Propageren is dat de kwaliteit van de nieuwe uh, lichting jonge koks beter wordt. En dan heb je het over de professionele koks. Ja. Dus we willen het koken thuis populairder maken, maar we willen ook binnen ons vak laten zien dat het niet meer is zoals vroeger. Als je dan echt helemaal niks kan, dan kun je altijd nog naar de keuken. Nou, ja. Dat is echt al lang niet meer zo. Want schort het aan het niveau in ons land? Het zou. Wel wat beter kunnen. En dan. heeft dat met, net als met voetbal, als je een goed uh, voetbalteam wil hebben, dan moet je zoveel mogelijk voetballetjes hebben in het land, want dan komen de beste wel bovendrijven. Weet ik bij koken ook zo. Hoe meer mensen koken, hoe meer talent er boven komt? Ik denk hoe meer kookcultuur er thuis al begint, hoe meer mensen misschien zullen gaan overwegen daar wat verder in te gaan. En als we dan ook nog het onderwijs een beetje kunnen aanpakken, daarin. Op de, dan zou op de dat Bijvoorbeeld. De is, is dat niet goed? Uh, laat ik het anders zeggen. Ik ben er niet heel erg ervaren in. En ik heb ook niet heel veel kokscholen van binnen gezien. Maar als ik zie wat wij vorig jaar bij Topchef de Young Professionals... aan professionele mensen in hun derde, vierde jaar of net klaar... Uh, in onze wedstrijd krijgen... dan is dat uh, niet heel erg goed. Nee, dus dat kan echt beter. Dat en, kan en dat programma tijd. moet daaraan bijdragen wat jou betreft? Ja. Ja. Ja. Je jureert op de smaak van het gerecht. Ja. Maar ook wel een beetje op uh, leuke mensen, toch? Wij zouden het liefste à la Voice of Holland... Uh, geblinddoekt of in stoelen achter tevoren willen proeven. <lacht> ik, ben er, ik ben van de, het departement van de Eerlijke Wedstrijdjes uh, binnen Topchef. Ook met, van een samen leuk televisieprogramma, hoor. Jawel, natuurlijk. Ik leg altijd overhoop met de redactie die zegt... ja, maar het is, we maken ook tv. Ik zeg, ja, het is prima, maar het is een wedstrijd en de beste wint. Punt. En dan houden we ons aan. Dus nog en de, nooit de redactie zegt gelukt. dan, goed Julius, oké okay Julius. Nee, dan hebben we een argument... En dat win ik over het algemeen. <laughs> niet altijd hoor ik. Ik hoorde over het algemeen. Uh, er zijn niet uitzonderingen. Er zijn twijfelgevallen. Dat kan wel. Hè? Iemand die heel leuk is en slecht gepresteerd heeft, die kan eens een slechte dag hebben. Dan heb je een slecht cijfer en dan kijken we de volgende dag of dat wat beter kan. Maar niet op cruciale uh, zeg maar afvalmomenten. Dan is, gaat het gewoon de beste door. 100 procent. Ja. Ja. Trouwens, voor de mensen die meedoen is niet vooral leuk. Het lijkt me toch heel erg stress als je daar onder toezicht van al die camera's moet koken. Mijn mailbox paalt uit van de adhesiebetuigingen van oud-kandidaten... die een geweldige ja. tijd hebben gehad, die het super hebben gehad, die veel geleerd hebben... Maar ik ben het met je eens, In de eerste, zeker de eerste dag is uh, heel erg moeilijk. Want je hebt vijf camera's op je gericht staan. En de allergrootste vijand die je nog nooit ontmoet hebt, dient zich aan. En dat is de klok. Je krijgt maar een beperkt hoeveelheid minuten. En die tijd Daarin moet het gebeuren. Te Absoluut. En als de ja. toeter gaat, is het voorbij. Nee. Dus we gaan nu ook met het nieuwe seizoen... we gaan januari weer opnemen... gaan we die eerste dag wat uh, relaxter maken. Gaan we iets meer coaching geven aan de kandidaten... zodat ze vanaf de tweede dag beter kunnen vlammen... en dat wij ook wat beter te eten krijgen. Goed. Julius Jaspers Smart Cooking Compleet ligt in de winkel. Een gesprek met culinair expert Julius Jaspers uh, door Thijs van den Brink. Deze nacht tot 4 uh, uur gaan we doorpraten over uh, dit onderwerp. Want mijn vraag aan u is, wat betekent koken en eten voor jou? Dus wat betekent koken en eten voor jou? Heb je er iets mee of zeg je van, nou ja, het, uh, het gaat, komt er allemaal eventjes, eventjes snel tussendoor. Ik besteed er niet heel veel aandacht aan. Ik ben heel benieuwd, wat betekent koken en eten voor jou? 0800-1121.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 tried it all, at least we got to taste it. See the traces and everything you are to me is bigger than the spaces Ryan Adams en de Chains of Love in de Nacht opeens. Stefan, voor jou ook uh, een uh, goede nacht. Goedemorgen, voor de nacht. Ja. Hoe je het zeggen wil. Uh, ik de... uh, hoorde jullie praten over eten. Ja. Dat was bij mij uh, meteen een reden om te reageren. Wat heb je wat, uh, heb, heb wat met eten? Wat zegt u? Heb je wat met eten, Stefan? Ja, ja, ja, ja. En moet ik zeggen dat ik in mijn leven veel in het buitenland verkeerd uh, heb en ben. En... Niet dat ik eten, die wil afgeven op de Nederlandse keuken. Maar het zit niet echt in onze cultuur. En eten, dat is een. Uh, zou een happening moeten zijn. Dat zou een. Iedere dag een uh, feestje uh, moeten zijn. Uh, lekker eten maken. Boodschappen doen van verse ingrediënten. Geen zo min mogelijk instant. Uh, verse kruiden. Uh, lekker. Lekker aroma's. En de tijd voor nemen om klaar te maken. En vooral de tijd te nemen om het te nuttigen. En dan ook de tijd nemen om na te praten. Ja. En, en, wa en, en waar heb je deze uh, ideeën opgedaan in het buitenland? Dat het een happening moet zijn? Welk land ben je geweest daarvoor? Oh, och, oh, meneer. Uh, heel veel landen. Maar ik heb een goede Griekse vriend gehad. Daar zit eten ook meer in de cultuur. Uh, God heeft zijn ziel, maar hij zei... Uh, Eten maakte, goed eten maakt de mensen gelukkig. Ik heb in Roemenië ook fantastische dissen op tafel gehad... van uh, lokale paddenstoelen met uh, berenvlees. En wat uh, uh, onvoorstelbaar lekker is overigens. Mm -hmm. Zelf mag ik ook graag in de keuken staan... omdat de tijd mij niet, niet altijd toelaat. Uh, ik heb ook nog een Surinaamse vriendin gehad. Die heeft mij echt een Surinaamse keuken eigen gemaakt. Die kon zo netjes de roti met de handjes eten zonder ze vies te maken. Dat vond ik heel knap. Okay. Maar wat, als, uh, als, als ik jou zou, jou zou moeten omschrijven, Stefan, wat, wat, wat voor koker ben je dan? Ben je, ben je een, een, een grote eter? Ben je een, een lekkerbek? Even om een, uh, in, een, in een hokje te veel doen. Heel en lekker. En het hoeft niet duur te zijn. Ga je naar de markt. En je koopt verse ingrediënten. Daar gaat wel tijd in zitten. Ja. Dat kun je spreken van hobby. Maar uh, uh, lekker en veel en ook betaalbaar. En daar gaat het mee gepaard, omdat ik er lol in heb, dat er ook veel tijd in zit om uh, op klaar te maken. Als ik ook. Ja. Hey, maar je, houdt en, dus, je let dus ook echt op bewust wat je koopt, dat het ook gezond moet zijn? Nou, niet echt, nee. Maar ik heb het idee dat ik wel gezond eet. Ik uh, ga regelmatig af en toe in die meet dan alles en heel ben je bent gezond. Dus dan maak ik me niet, uh, ik eet niet uh, milieubewust, om zo maar te zeggen. Ja. Maar ik hou van uh, een goed stuk vlees. Ik ben niet vegetarisch. Uh, ik wilde die meneer graag wat vragen. Ja, die, die, die meneer is niet hier, want het, het was een radioopname. Dat is vanmiddag uh, geweest, oh. afgelopen middag. Ik had een vraag voor de laatste. Ik ben... Uh, ik haal van verse kruiden. En nu zit ik me af te vragen wat oregano nou precies is. Oregano? Oregano. Mag ik graag gebruiken in, uh, in mijn koken, in mijn keuken. En uh, ik vind nergens een verse oregano plant. Dus ik vraag me af of dat nou een is van een kruid of... Dat er inderdaad een orgaan bestaat. Om dat even te zijn, nou, nou, Er is vaste luisteraar die dat weten. En uh, wellicht hoor je het uh, de komende twee uur uh, voorbij komen. Ik ben nog even benieuwd, Stefan. Wanneer heb je nou voor het laatst, uh, dat je kan herinneren, echt zo'n happening gehad? Dat jij voor, jou, voor jouw gevoel echt aan tafel hebt gezeten. En dat het helemaal genieten was. Uh, dat was... Uh, zondag heb ik gekookt bij mijn uh, ouders. Dat uh, heb ik gemaakt. En, uh... Nou, Rindvlees, uh, uh, niet gestoofd, maar uh, gebakken met uh, paddenstoeletjes en dan uh, voorgekookte aardappeltjes die in schijfjes gesneden en gebakken. Daar uh, wat uh, boontjes bij geserveerd en uitje doorgesnipperd. Uh, salade erbij. En dat was uh, smakelijk. Ja. In, en je ouders waren er ook tevreden over over de maaltijd? Ja, die is altijd mij verrast als ik uh, het initiatief neem om te koken. Dan heb uh, er, er wel vertrouwen in dat, uh, dat ja. het goed zit. Maar wat leuk dat je dat doet, dat je dat doet, dat je dan als je op bezoek gaat, maar dat je ook echt gaat koken daar. Uh. Ja, zeker bij mijn ouders natuurlijk, ja. En ook uh, voor mijn vriendin of mijn vriendin ik koken samen of zij hebben de boodschappen. Ik koken, ik doe de boodschappen, we koken samen. Dat, dat, dat, uh... Een uh, vriendin komt uit uh, Polen, daar is ook weer een andere eetcultuur. Uh, ook meer uh, inderdaad, uh, echt koken vanuit uh, de basis. Ja. En uh, ik heb geen eens een trom, meneer. Oh, Nou, dat, dat is uh, inderdaad wel uitzonder. Dus het piepen en een stoofmaaltijdje en uh, dat, dat komt Juist, de... juist, juist. Over heb ik wel. Een uh, oh, Oké. Okay. Uh... Hey, En en een vriendin uit Polen zeg je dus, heb je daar al moeten wennen aan de, de eetgewoonte uit, uh, uit Polen? Nee, dat is ook, dat is ook lekker. En ook, uh, is dat veel vlees wat ze in Polen ook eten? Het lijkt veel, ja. Ook veel met natuurproducten. Ook meer uh, inderdaad, vanaf de basic, back to basic. Ja. En dan praat je over een aardappeltje, uh, een stukje vlees en ook veel uh, overschoteltjes. En, nou, dat combineren met. Uh, nou. Ja, stampotjes en dat soort dingen. Dat. Uh, uh, kan ook erg lekker zijn. Ja, als ja. het goed gemaakt is. Maar ja. En dat doet mij weinig. Dat is dan zo'n pop in de maag. En je hebt, uh, nou... Dat je denkt, ik heb uh, er niet zo op met de, met, met de Nederlandse keuken. Nee. Als je voor zover je kan spreken van de Nederlandse keuken. Want, ja, nou, typisch Nederlandse gerecht. kom ik uit. Op ertje, zoekboeken, het worst. En, uh, nou... Nou ja, dat is toch een beetje een Nederlandse keuken. Dus er zijn vast mensen die er nog meer ideeën over hebben. Over die Nederlandse keuken. En ook over die plant Of die wel of niet bestaat. Oreganoplant, wat is het o kruid? Oregano. plant zeg je? Nee, oregano. plant. Ik, uh, ik ga dat oregano vragen. En, en wie weet, is er iemand die dat ook weet? Uh... En waar die te krijgen is. En waar die te krijgen is, ja. Bedankt voor het bellen, Stefan. En een goede nacht. Graag gedaan. Dag. Ik ga naar uh, Marieke. Goede nacht nacht. Heb jij toevallig al een antwoord daarop? Uh, of of de or die oregano? Ja, of die bestaat? Ja, die bestaat natuurlijk. Die kun je in elke supermarkt, kun je die kruiden kopen. Oregano. En met name in, in Turks en Marokkaanse winkels. En je kunt het ook zelf planten in je tuin. Oh. Okay. Ik heb gewoon uh, uh, oregano uh, plantje in mijn tuin staan. Ja. Yeah. En dat is ontzettend lekker kruid. En en en kan je kan je vertellen hoe lang dat dan moet staan? Uh, kan nee, het, uh... je kunt gewoon die zaden kopen bij een tuincentrum of een plantje. En die zet je in een pot. En ik heb een heel lang een uh, biologisch moestuintje gehad. En um, daar had ik oregano, tijm en basilicum en uh, lavos en wat voor kruiden ook had ik daarin. Ja, maar, maar als ik dan, kan dat ook met heftige vorst en zo? Gaat dat dan allemaal goed met de oregano? Met worst? Nee, met vorst. Als er vorst aan de grond is. Als het koud is. Oh, sorry. Ik stond <laughs> verkeerd. Uh, um, ja, maar dan knip je hem af en dan uh, kom je in het voorjaar gewoon weer terug. Ja, nou oké. Okay, dan Bij deze is de, is de vraag van van van Beantwoord. Ja, oregano, oregano, die kun je... Want ik heb een hele pot in huis en die heb ik gewoon met de supermarkt gekocht. Ja. Maar die kun je ook echt in al die buitenlandse winkeltjes... Um, die er in Nederland zijn, want daar stikt het van. Tenminste, in, waar ik woon wil, kun je gewoon een pot or oregano kopen. Dat, dat is helemaal geen probleem. Ja. En, en Marike, wat, wat voor type eter ben jij? Ik heb hier een lijstje voor me. Ik noem even wat, wat, wat types op. Een bewuste eter, een traditionele eter, een grote eter... een mobiele eter of een lekkerbek? Nou, ik ben een bewuste eter en ik ben... Um, uh, ik ben, uh, het, het leukste wat ik vind, ik kan ontzettend goed koken. Dat mag je van jezelf niet zeggen en toch kan ik het. Ik heb uh, het leukste vond ik, uh, uh, ik heb echt twintig jaar lang uh, mensen uitgenodigd, uh, niet elke dag natuurlijk, uh, om, uh, om uh, te komen eten. En die zeiden, waar haal jij de kunst vandaan? Om, uh, uh, om, om, ja, om zo ontzettend lekker. En de ene was gek op mijn toetjes. De andere was gek op, uh, op mijn salaris. De andere was op dit gek. en uh, Ik ben uh, vier, vier keer in India geweest. En dat vind ik het lekkerste eten wat er bestaat. Dat uh, is vegetarisch en zo ontzettend lekker. De Indiaanse mensen die verstaan de kunst om alle ingrediënten en in eten te doen die goed zijn voor je gezondheid. Oké. Okay. En, en waar, waar moet ik dan aan denken? Nou, ze doen de pepers in en gember en, uh, uh, en basilicum en knoflook. En um, toen ik daar was, dan at ik smiddags en rijst allerlei keurig erbij. En uh, uh, rode peper is onder andere dat, uh, dat weert uh, bacteriën. Dus ze zijn ontzettend slim om zo te koken dat je er gewoon niet ziek van wordt. En dan at ik ontiekelijk veel, want ik ben zo gek op de keuken En dan had ik na vier uur weer honger, omdat het zo goed bereid was dat het heel snel verteerde. Het verteert ook. heel snel, oké. Okay. Ja, het verteerde gewoon, het, het, het blijft niet hangen. Nee. En als je Nederlands eet, ik noem maar boerenkool met, met spekjes en worst of wat dan ook, en heb ik er drie dagen nog last van. Ja, echt waar? Want het ligt zo zwaar op je maag. Ja, ja. Ik vond het zo zwaar eten. En, maar wat ik even wil vertellen is dat, uh, dat ik ontiegelijk ongeslagen ben. Ik, uh, ik had in het verleden... Uh, maakte ik uh, prachtige maaltijden wat en wat dan ook. Maar ik ben volledig vleesloos geworden. Ja, je bent echt bewust uh, een vegetariër geworden. Ontzettend bewust vegetariër. vegetariër. Ja. Dat kwam gewoon omdat... Als ik in de, in de supermarkt kwam waar ik vroeger vlees kocht of bij de slager of, en ik rook dat en uh, ik heb uh, uh, ontzettelijke weerstand gekregen tegen, en daarom zie ik ook tegen kerstmis op dat een hele hoop dieren er weer aan moeten geloven. Dat ik denk van haarsjes, konijntjes en reën, herten en die moeten er allemaal aan geloven omdat Nederlandse nodig lekker wil eten. En, ik heb er zo'n weerstand tegen gekregen. Ja. Dat ik maar, ben al o, o, o, heel lang vegetariër. Ja, maar hoe zie je dat dan met, tot, in, in relatie tot de, de Indiaanse keuken? Want daar wordt volgens mij ook heel veel vlees uh, gebruikt. En, uh, genut... in, in India? ja, 0,0. No, no. Nee? Nee. Er wordt helemaal geen vlees gegeten. 0,0. No, no. ik, ik ben er echt vier keer geweest. Oh. en. Het is allemaal vegetarisch. En ja, maar is... volgens mij wordt in bepaalde delen wel uh, vlees, vlees genuttigd. Oké, okay, uh, in, in bepaalde delen in India... daar da, da, da komt af en toe een maag een kippetje voorbij uh, in je eten. Maar dat heb ik nooit gegeten. Maar ik ben er echt vier keer geweest. En vier keer, uh, ongeveer zes weken lang. En het is allemaal vegetarisch. En het is zo ontzettend lekker. En toen denk ik, dat ga ik thuis ook doen. Ja. Hoe ziet jou, uh, jouw kerstmaaltijd er dan uit? Gewoon uh, volledig vegetarisch. En ik doe met Kerstmis niet aan extra eten. Ik denk, waarom moet ik met Kerstmis? Klinkt een beetje raar. Mm -hmm. uh, uh, uh, extra eten of, of uh, meer eten dan andere keren. Ja. Dus, uh, ja, jij eet eigenlijk het hele jaar door eet je al lekker en, en, uh, en, en zorg jij goed voor de dingen die je binnenkrijgt. Als ik ja, en ja. Ik, ik vind echt met Kerstmis dan uh, ik, ik vind het zo absurd. Ja, sorry, maar eens in het jaar dan. Uh, dan, uh, dan denk ik, uh, wat heeft dit met kerstmis te maken? Wat je hoort, is als kerstmis aankomt, dan het enige wat je hoort, is daarna dat mensen tegen elkaar zeggen, niet, hoe is jouw kerstmis geweest? Wat heb je gegeten? Maar, ja, exact. Ja. Maar wat hebben jullie gegeten? En bij wie ben je op bezoek geweest? En bij wie ben je op bezoek geweest? En... Nou, dat, ik, sorry, ik kan daar niet tegen. Dan denk ik van, het heeft totaal niks meer met nee. kerstmis te maken. Maar zeg je dan wel tegen andere mensen waar dan uh, kerst wel bijvoorbeeld over gaat, in bepaalde geloven? Nou, dat doe ik van tevoren al. Dan, ja. uh, ik, ik, uh, als mensen zeggen, wat ga je met kerstmis doen? Dan, uh, dan zeg ik uh, niets bijzonders, maar kerstmis is voor mij iets... Uh, en heel ...heeft voor mij een heel andere betekenis. En wat is dan die betekenis? Die betekenis is dat, dat je gewoon aan elkaar denkt. En dat je eens in het jaar bedenkt... Uh, dat, je, ...dat je er voor elkaar bent... ...en dat je met z'n allen op deze wereld bent. En dat... Uh, uh, ...ja... Dat, dat uh, de gezamenlijkheid en de sfeer die er onder heen hangt. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat mensen het hele jaar aan elkaar moeten denken. Maar dat ben ik dat, met je eens, ja. Dat is ja. voor mij kerstmis. Ja, en precies. niet precies wat u zegt. Uh, uh, uh, met kerstmis, voor kerstmis is het al. Waar ga je naartoe? Ga je naar je schoonmoeder of naar je ouders? En uh, wat gaan jullie eten? Ja. En daarna oh. is het, wat hebben jullie gegeten? Ja. Maar, maar kerst heeft en, voor dan jou dan weer dan... Geen, geen, geen religieuze betekenis, Marieke? Wat zegt u? Kerst heeft voor jou geen religieuze betekenis. Jawel hoor. Dus, dus jij denkt ook met kerst aan de geboorte van Jezus, bijvoorbeeld? Nou, uh, er zijn heel discussies over dat kerstmis eigenlijk het mid uh, feest is. Ja. Dus dat is uh, wanneer de zon ja. op die punten Ja. Maar, maar even los daarvan. Maar, uh, uh, uh, ja, natuurlijk. Ik uh, bedoel, stel dat Jezus op, uh, met kerstmis geboren zou zijn... Ik ben met kerstmis, dus ben een consent geraakt door, door de muziek die op de radio is. Door, uh, uh, ja, dat we met z'n allen even stilstaan bij die geboorte. En ja, dat hij toch, uh, ja, toch, uh, ja, alles gewoon. Ik ben katholiek opgevoed en ik ben natuurlijk opgegroeid met, uh, met de hele geboorte van Jezus. En uh, dat hij op de aarde gekomen is om allerlei mensen gewoon... Uh, bewust te maken van, uh, hij heeft zijn leven gegeven, maar ook bewust te maken van, wezen voor elkaar. Ja, ja. En dat, dat is voor mij kerstmis. En maar iedereen laat tegenwoordig, en dat valt me op, laat elkaar niet steek met kerstmis. Ik bedoel, als je in de straat kijkt, het is pikken donker, iedereen is naar zijn familie. En, en ja, ik val in herhaling, het is alleen maar, wat was je en wat heb je gegeten? Ja. Ja. Nou, nou goed, daar, daar laten we het Ik daarvan... ben er heel cynisch over. Ja, ik, ik hoor het, maar, maar het is goed dat je ook een ander geluid daarover laat horen, toch? En uh, nou, ik hoop dat er misschien. Uh... En, en, nog even, ja. uh, uh, laten we niet alleen met kerstmis, uh, Wat dat irriteert me aan kerstmis. Daarom doe ik er niet zoveel mee aan. Uh, dat alleen met kerstmis uh, uh, uh, ben je welkom, of. Uh, maar ook gewoon daarbuiten. En dan krijg je al die kaarten binnen van. Uh, uh, uh, uh, yeah. nou, nou, niet te veel alles afkraken om dan kerst. Anders hebben we uh, de komende twee uur alleen maar mensen... die, uh, die dat helemaal uh, jammer vinden dat je dat gezegd hebt. Oh. <laughs> nou, ik denk dat jullie heel veel andere luisteraars krijgen... die ja. gewoon zeggen, ik ben het niet met eens. Nee, natuurlijk. Oh. Nee, maar de hoofdzaak is natuurlijk het eten. En daarbij komt de kerstmaaltijd ook om de hoek kijken. En jij bent een genieter met eten. Dat vind ik leuk, een bewuste eten. En dan, omdat we het nu over kerst gehad hebben... wil ik jou ook een goede kerst wensen. En ook ja, genieten van, van het eten. Niet alleen met kerst, maar ook al andere dagen. Oké. Okay. En een goede nacht. Bedankt voor het bellen, Marike. Oké, okay, doe. Je kunt meepraten over het onderwerp. Wat betekent koken en eten voor jou? 0800-1121. New York To that tall skyline I come Flying in from London To your dawn New York Looking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 so here's to you Hart in New York van Art Garfunkel hier in de Nacht op Dat brengt me even naar de mailbox. Nacht.eo.nl. We blijven even in Amerika. Want dat is heel leuk. Ik krijg een mailtje van Ger Borremans. Die reageert nog even op de, de vraag van Stefan over uh, ja, of Oregano nou een echte plant is en of dat dan bestaat en waar je het dan kan kopen. Nou, er is net al een kort antwoord op gekomen dat het gewoon te kopen is in bepaalde winkels. En uh, een mailtje dus vanuit Californië. Oregano kan je hier in de VS gewoon in supermarkten in zakjes en potjes kopen. Het wordt veel in Italiaanse gerechten gebruikt. Een hartelijke groet van Ger Boremans uit Californië. Dankjewel voor je mail en uh, luister uh, lekker mee hier in uh, de Nacht op 1. Ik ga naar uh, Igor, goede nacht. Hallo, goeienacht. Igor, jij kookt al vanaf je achtste? Dat dan ja, moet, dan moet je, dan moet je even uitleggen. Nou ja, dan maak ik wel ontbijt voor mijn ouders en zo. En Uitje bakken en zo, dat komt allemaal. wel, maar uh, ik uh, ben er wel mee doorgegaan. En ik heb uh, semi-professioneel ook daar uh, wat mee kunnen doen. En, uh, en, en dat houdt in dat je een opzet uh, voor, voor, op? voor mij is uh, avondeten zeg maar, het belangrijkste moment van de dag. En, ja, uh, ik ga mijn dag een beetje op in. Precies, en, en, en je hebt waarschijnlijk het gesprek ook gehoord met de culinaire expert Julius Jaspers. Die is ochtends, net voordat hij wakker wordt, is die al bezig met wat hij s'avonds gaat koken. Geldt dat voor jou ook? Uh, als ik, nou, niet voordat ik wakker word. Maar <laughs> het is wel een van de eerste dingen waar dan ik mee uh, uh, bezig ben. Van wat eet ik vanavond? En ik uh, plan soms ook een dag vooruit of een paar dagen vooruit. Maar uh, het is wel zo dat ik afgehaald koopjes, Dus uh, soms ook uh, afgeprijsde artikelen uh, wat nog uh, bruikbaar is. Uh, wat je dan voor de helft van het geld kunt meenemen. Ja. Kruiden of zo, of groenten of uh, vlees ook wel. Dus jij, jij let niet heel nauw op de data die op de pakjes staan. Want dat, dat is altijd nog wel wat langer goed dan uh, voorgeschreven. Als het, die dag, als het die dag verloopt, dan uh, neem ik het wel mee. Als het uh, kwaliteit is... Uh, maar uh, ja, ik moet ook op de centen letten. Dus uh, ja. ja, dan uh, kun je er wat mee. Ja. Ik ben heel benieuwd dan, wat, wat, voor, wat voor koker je bent, Igor, om een beeld van je te krijgen. Ik heb net al het lijstje opgenoemd. Wil je nog even dat ik ze, ze na loop? Uh, wat ik bijvoorbeeld. Uh, nou, nou, wat, wat, wat, ja, wat, wat, wat voor type uh, uh, eter je bent? Bewuste eten traditioneel? Nou, ja, grote. Zeg maar de hele wereldkeuken en ook Hollandse, Gewoon ook uh, of zo ofzo. Uh, of Japans of, of Indonesisch. Uh, en uh, ja, God. Uh, fusion uh, kun je ook wel toepassen op uh, heel veel uh, bijvoorbeeld uh, mediterrane gerechten, die uh, corresponderen wel ook met het uh, Noord-Afrikaans. Ja, fusion zeg je? Dat, dat zegt mij even niet, dat moet je even uitleggen. Nou, dat je uit bepaalde landen, bijvoorbeeld Griekenland, iets haalt en, en dat, dat past dan. Bijvoorbeeld bij uh, Marokkaans of zo. Koeskoes met uh, een aubergineschotel uh, op zijn uh, Grieks of zo. Uh, Oké, okay, dus jij gaat dus of, de gerechten mix haken. Ja, ik noem maar door door. wat hoor. Ja. Of, uh, of, of polenta met. Uh, met. ja. Uh, uh, tikkamaasa tikka of zo. En in plaats van rijst, polenta erbij of zo. Dat kan allemaal prima, maar. Uh, ik, uh, ik, ik, ik haal mijn inspiratie. Uh, uit, uh, uit voornamelijk landen rond de Middellandse Zee. Dus uh, dat, dat, dat vind ik toch wel het uh, lekkerste ja. eten. Heb je dan ook een, een flinke rijtje kookboeken thuis staan of kijk je op internet? Uh, ja, ik, ik heb wel kookboeken, maar uh, uh, ik verzin eigenlijk de laatste tijd uh, zelf uh, veel dingen. En, uh, bijvoorbeeld, uh, ja. God, uh, kruidencombinatie, uh, kruidnagel, kaneel en zo. Dat is wel lekker. Experimenteer uh, experimenteert wat met... Uh, bijvoorbeeld als je wereldgerecht neemt uh, zoals uh, Moussaka... dan kun je dat ook zelf maken door, uh, door dat eens te proberen. En, uh, ja, je hoeft niet per se altijd uit pakjes te koken. Daar ben ik vanaf gestapt. Dat deed ik vroeger dan altijd. Van uh, die wereldgerecht of zo. En dat dan... Uh, ja, uit een pakje halen. Maar dan denk je van, ik kan kijken wat voor ingrediënten erop ja. staan. En wat voor kruiden gebruikt worden. Ik kan het zelf ook. Ja, precies. Je vertelde net al dat je dan ook best wel al, uh, al in de ochtend een beetje bezig bent met wat je s'avonds gaat koken. Uh, kan je bijvoorbeeld dan uh, schetsen hoe dat dan af, afgelopen dag is gebeurd? Afgelopen avond? Hoe dat proces is nou, gewand? Dat... ik moet je zeggen, ik heb vanavond de kant en klare maaltijd gegeten. Maar dat was wel erg lekker. Dat was een... Uh... Maand, maaltijd van de maand of zo. Ja. Maar je, je, zegt, je, je vertelt eigenlijk dat je toch echt wel een, een semi professional bent en dan heb je vanavond een opwarmmaaltijd op. op. Ja. ja, nou moet je zeggen, ik, uh, ik heb in een instellingskeuken gewerkt, dus dan uh, gebruik je ook veel dingen uit de convenience uh, hoek. Dat uh, ja. convenience, dat is dus uh, wat, wat ook wat uh, voorbereid is, kant en klaar. maar. Uh, daar, daar spuug ik niet op of zo. Uh, dat kan ook best uh, goed lezen. Ja. Uh, mag dit erom wel altijd. Maar, uh, maar van het weekend bijvoorbeeld? Ik stel altijd alles vers. Ja. Maar, maar van het weekend bijvoorbeeld? Uh, ik, ik ben zo benieuwd naar dat proces dat je daar s'ochtend al mee bezig bent. Ik ben dit weekend jarig. Uh, dus uh, nou ja, dan, uh, uh, dan ga ik voor mijn vriendin koken. En uh, nou, dat... Uh, dat, ik weet nog niet wat dat wordt, maar uh, misschien gaan we uh, gewoon uh, uh, fonduur, kaasfonduur voor mij, maar dat vind ik ook leuk. Of iets, iets makkelijks, of, uh, of gewoon uh, ja kip uit de oven, dat, uh, dat, dat is ook altijd lekker. En, uh, ja, het hoeft niet altijd over de top, weet je. Het nee, nee. kan ook wel eens eenvoudig zijn. En uh, ja, verder... Uh, ja, het, het boodschappen doen en het uh, koopjes jagen en het, uh, ja, het koken op zich, uh, dat, ja, dat, dat is het leukste en, en het moet natuurlijk het zijn en ja. goed gepresenteerd worden. Het ja. uh, nou, bordje maakt ook veel goed. Je ja, maakt het af, bedoel ik. Het, het bordje, gewoon hoe het eruit ziet het ontwerp ja. Ja. ja. En wat, wat voor borden staan er op je verjaardag uh, op tafel? Zijn het dan speciale borden die bij gelegenheden naar boven komen? Ja, ik heb wel een heel uitgebreid service. Ja, uh, uh, dus het, het feestervies het vormen, uh, komt uit de kast zaterdag. Wat zei je? Het feestervies komt uit de kast zaterdag. Uh, ja, zaterdag in het jaarig. Ja, ik wil jou een hele fijne verjaardag wensen en geniet van het koken zaterdag. Ja, nou dank je. En, uh, veel uh, plezier met het programma verder. Dankjewel, Igor, en een uh, goede nacht. Uh, ja. ik, uh, ik ga naar René toe. En dan gaan we daarna naar de plaat van Josh Girls. René, goeienacht. Goedendag, met René Coupé. René, jij bent onderweg naar huis. Je bent eigenaar van een Sport en eetcafé. Ja, dat klopt. Ja. Daar ben ik eigenaar van en ik ben kok. En, uh, ja, ik hoor het programma van jullie. Ik denk, daar moet ik even op reageren. Ik vind het altijd leuk als er echt uh, mensen die uh, achter de, de dampende voor naar huis hebben gestaan afgelopen avond, dat ze even bellen. Ja, zo ongeveer, ja. ja, ja. Wat, wat staat ja. er in, in het eetcafé. Uh, ja, een beetje op het menu bij jullie, gemiddeld? Wat, wat is een beetje gangbaar? Ja, verschillende broodjes, zeg maar. met allerlei. Uh, ja, Giabata, ik noem maar wat op. Met een, heerlijke, met, met een zalm, of met tonijn, of met salade. of een heerlijke groente. Kies, uh, die maak ik ook wel eens. En uh, ja, een vleesgerechten. Uh, ja, Engelse gerechten, heel veel. Uh, Franse gerechten, ja, noem het allemaal maar op. Heel, heel uitgebreid, laat ik het zo zeggen. Ja. Want, want, je, want je hebt dan een sport- en eetcafé. Um, is dat dan grenzend aan een sporthal bijvoorbeeld? Moet ik daar aan denken? Of? Dat is een... een, een, een, een zeg maar, vroeger noemden ze dat dan... Ja, oneerbiedig zeg ik altijd een kantine. Ja. Maar uh, tegenwoordig is het gewoon... Uh, ja, het is een beleving als je daar al bent. Uh, uh, eten, het is een samenkomst van mensen. Uh, je hoort alles aan van mensen. Uh, hoe ze de dag hebben beleefd en, en, en, ja, en daar ga je soms wel eens wat op, op maken, dat klinkt heel gek als ik het zeg. Maar uh, vorige week waren mensen zelf, was in Spanje geweest, oh, hartstikke leuk. We uh, hebben dat gegeven, dat gegeven. en dat gegeten en ja, dat was vandaag wel de mensen, ja. We hebben Griekenland geweest, ja. Maar Saziki was niet lekker. Ik denk ook, oh, ga in de keuken, dan ga ik even lekker eens dus een keer Saziki maken zoals ik hem dan maak voor die mensen en dan, dan, dan, dan ga je het serveren En ja, leuk. inspelen, inspelen op, actuele, ja, op actuele dingen, laat ik het zo zeggen. Ja, dus je wordt ook en, geïnspireerd mede door je gasten die, uh, die daar zitten? Soms wel. En dan zeggen ze, ja, maar ook een lekker gewoon stokbroodje met een heerlijke met een tapas of, hè, of een tapenade erbij. En, en ja, dat ga je dan lekker zelf maken. Je hebt een olijven en je hebt een lekkere knoflookje en je hebt je olietje erbij. En je, of je hebt je tomaatjes, je zongedrogen tomaatjes te maken en een mooie tapenade. Van. Nou, dat is zo prachtig om te doen. Want koken is voor mij, dat zijn altijd, ik heb ze vijf letters zeg ik altijd. Koken is, is uh, ja, hoe moet ik zeggen, dat is, dat is kijken, dat is uh, voelen, ruiken. En dan creëer je het. En dan proef je het en dan serveer je het. Ja, ik, ik hoor het al, dat is een echte kok hier. Deze, deze term, maar dat uh, de echte professional. Nou ja, professional, ja. <laughs> ja, nou ja, je, krijg, je krijgt het. Ja, ja. en, en, en ook het mooiste is hoe je iets gaat presenteren. En dat ik heel vaak gedaan ook in grote hotels... als ceremoniemeester en, en of masterceremonie op grote banketten. Het is niks mooier als iets op een mooie gedekte tafel... hebt op een mooi bord. Kijk, het simpele, uh, het, het gebakken aardappeltje... dat staat toch mooier... Op een mooi bord, met een klein beetje sla, met een klein beetje aangekleed iets. Dan dat het gewoon op een schaaltje ergens ligt, of, of, of, of een plastic bakje. Een frietje kan je ook op een bordje eten, ik noem het maar zo. En dat is dan smakelijker als misschien wel in hetzelfde plastic zakje. Ja, dus of een plastic bakje. Het is een idee, een eten is een beleving. Ja, dus dat is die beleving die dan komt, komt kijken. Ja. ja. ja. Kijk, en nog zo, je kunt een heel eenvoudig gerecht hebben. En, en, en, en, en als je dat er toch mooi serveert, en, ja, dan hebben daar mensen een beleving bij. En zeggen: Ja, dat was heel erg lekker, bij wijze van spreken. En uh, ja, zo zie ik het, uh, zo ga ik ook om en zo heb ik ook om met leerlingen. Dat probeer ik ze bij te brengen. En, uh, koken is, is, is, is passie, is, is een gevoel. Dat moet je hebben, dat zit in je vinger. Het Duitser zal zeggen: Het is een vingerspitsengevoel, maar. Het, ja, koken is een passie. Ja. En, en, en, en ieder heeft zijn, daar zijn eigen beleving bij. Ja, zeker. En, en jij, jij, jij doet dan soms mee aan een, of jij bent dan soms Master of Ceremony. B aan wat voor evenementen moet ik dan denken waar je naartoe gaat of waar je dan voor ingehuurd wordt? Uh... En dan word ik zo ingezet voor een heel groot, uh, ja, groot bruiloftsfeest had ik laatst nog in Engeland. En dat werd een heel groot feest. Daar, nou ja, met alle... Het gaat anders dan hier, dat wil ik wel even vertellen. Ja. Maar uh, ja, de mensen eten wel, de mensen ik dat allemaal wel. Maar uh, de, de hele entourage is daar anders dan hier. Uh, nog, meer, uh, nog meer op de, op de mens, ja, hoe moet ik het zeggen, gespecificeerd. Van wij willen dit vooraf, want dat willen we bij de tussengerecht hebben. Dat willen we bij het hoofdgerecht hebben, want dat willen we daar weer hebben. En dan, en dan samen met, met, met, met de keuken, met, met, met de chef-kok... Dan, ga je, ja, dan ben je aan het filosoferen. Dus je bent zeg maar meer ook, ja, met, je, met, met de kop waar je mee samenwerkt. Uh, de, de presentator van wat hij presenteert. En dat moet dan heel goed zijn. Het moet mooi gebracht worden op een bord. En moet in alle lijnen moet het allemaal kloppen met elkaar. Het voorgerecht moet afgestapt zijn weer op, het, op, het, op, het, op het tussengerecht. of op het hoofdgerecht. of, of op de groenteschotels tussendoor. En, en, ja, en dat is een, als je een maas of ceremonie. dan moet je ook weten van wie waar moet gaan zitten. Denk ik bijvoorbeeld aan een heel groot een staatsbanket, ik doe maar ze heel iets aparts op, of een heel groot diner waar chips zitten. Dan moet je ook allemaal weten wie waar, waar moet zitten, en dat is een beleving. Als dat dan zo'n avond hier is dan voorbij, dan heb je, dan krijg je echt een kick. Dan is het van yes, dat hebben we weer gedaan. Ja, het is gelukt, de gasten zijn tevreden. Maar als dat ik als ik dat ja. goed begrijp, dan krijg ja. je van tevoren dus al een een wensenlijst met wat er eigenlijk uh, wat je moet maken. Uh, nou ja, een wensenlijst. Uh, de kok heeft natuurlijk in overleg met het Duits. Maar dan was er in dit geval. Hebben ze natuurlijk een minuut doorgestoken. En uh, dan later bellen ze jou of, of bellen ze mij dan ook van. Nou, hoe vind je daar? Hoe sta je er tegenover? Het is hartstikke mooi. Perfect. Super. Uh, zijn er al wijnen bij? Uh, is er al iets? Een grafje gedracht of een amuse of wat voor iets ook? Om de opbouw van het eten wat je dan hebt in de loop van de avond of middag, hoeveel keer nog zij. Om dat zo mooi geleidelijk aan te laten verlopen. En niet. Uh, alle bakken vol, want uh, het mooiste is overal kleine stukjes van proeven. Dat is, en dan beleef je, beleef je je product, wat je eet. En, zeg, het, het is kijken, ruiken, voelen, creëren en presenteren. En, en, en, ja, en dat is, dat is ja, een passie, Dat heb je of je hebt het niet. Ja. Ja, een heel veel ja. mensen die zijn hobbykok en er zijn zoveel goede hobbykoks. En ik denk, oh jongens, wat kunnen jullie lekker eten? Ja. En, en denk je dan wel eens niet, daar had je wat mee moeten doen bijvoorbeeld? Of daar kon je goed je geld mee verdienen? Uh, ja, dat zou ik wel kunnen doen, maar uh, dat hoeft voor mij nog even lekker niet meer. Ik heb nu mijn plaats gevonden en ik, ik ben over de 50. En ik kan je wel vertellen, ik, uh, ja, ik heb mijn hobby nu, wat ik nu doe, en ook, uh, uh, nou ja, ik heb ook een cateringbedrijf erbij, maar uh, daar kan ik mijn, mijn passie in kwijt. Ik breng dat ook op over op, op, op leerlingen, zeg maar. En uh, ja, en dat is ook hoe je iets vertelt. Hoe enthousiasmeer je mensen voor de keuken, voor de liefde, voor het vak? En dat ontbreekt nog wel eens. En dat had de voorganger, of tenminste daarvoor, waar het gesprek was niet opgenomen, die heeft dat ook. En dat vind ik zo perfect, hoe die man dat ook kan vertellen. dat hij dat boek heeft geschreven over, nou, doe me gewoon deugd. jeugd die wil wel eten, ja, een ja, dat kennen we allemaal wel. Maar er zijn nog wel steeds mensen die echt interesse hebben in het kookvak. Dat merk je om je heen, dat het nog wel steeds echt kwaliteit komt bovendrijven, waarvan je denkt, nou ja dat, dat komt wel, maar je moet de jeugd wel enthousiasmeren, je ja. moet ze er wel warm voor maken. Ja. En het wil best wel. Als ik zie, ik heb een uh, mijn, mijn kleindochter, die is nu tien jaar en die staat gewoon die hoofd van vegetarisch koken. Nou, die vindt het prachtig. Die staat met mama lekker in de keuken aan het van huis en dan gaan ze samen iets lekkers uh, creëren, of een uh, ja, of een pasta schotel met, met, met, met allerlei groenten erin. En dat vinden ze dan leuk. En dan zitten ze zelf de broccoli te snijden en allerlei dingetjes. Dus ja, en het is hoe, hoe breng ik de liefde over van het eten naar de mensen toe? Hè? Ja. En, en staat er met kerst dan nog iets speciaals? Kan je nog iets aanraden voor mensen waarvan je zegt van, nou, hè, wat niet dan niet bijvoorbeeld te veel tijd kost, omdat mensen het vaak als heel stressvol zien? Heb jij dan nog een, een mooi iets wat jij bijvoorbeeld zelf uh, serveert die dagen? Ik uh, kook lekker simpel, maar toch mooi gebracht. Het hoeft niet allemaal zo duur te zijn. Je kunt ook een carbonaatje met de kerstdagen eten. Klinkt heel gek. Maak er lekker sausje mee met appel en, en met een beetje siroop erdoorheen. Of een heerlijke kipfilet. Ga maar eens even lekker grillen. En, en, en doe daar een, een boontje bij. Of, of, hè. Het, het, het hoeft niet allemaal niet zo heel luxe te zijn. Ja. Kijk, al die liflafjes en kapatjes ook heel erg lekker. Daar niet van, maar gewoon een simpel goed gerecht. Wat je, wat, wat je, wat je makkelijk klaar kan maken. Dat moeders niet echt, of papa, of hoe wat ook in de keuken staat. Van s morgens hè, tot s'avonds laat en dan en zijn ze aan het eten. En dan heeft de, de kok die heeft er al genoeg van. Die heeft overal wel geproefd. En die zit in de stress van als het allemaal maar lukt. Nee, nee, ja, ja, ja. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Maar dat is, ja, dan denk ik weer aan de kok van uh, wat dan altijd in uh, smorgens in koffietijd is van, uh, ja, dat mag ik dan misschien niet zeggen. Maar het is gewoon zo, simpel is niet moeilijk. Simple. Maar je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Je moet het beleven. Ja, ja maar mij mislukt ook wel eens een gerecht. Dan denk ik, ja, nou, fout. Jammer dan. Ja, maar nou. dan. Volgende keer beter. Ja, volgende keer beter, ja. zo is het. Ik vond het leuk dat je belde, René. En, en ik wens je een, uh, nou ja, wel thuis en uh, nog, nog uh, mooie, mooie kooktijden. Dankjewel. En ik wens jullie ook een hele fijne feestdagen toe. Dankjewel, René. Okay. Dag. Volgend uur gaan we verder praten over het onderwerp. Wat betekent koken en eten voor jou? Bellen door via 0800 1121. On to the west is the love started with the sea.